We met Het Het was vandaag een inktzwarte dag voor Haaksbergen, heeft burgemeester Gerritsen gezegd op een persconferentie. Bij het ongeluk met een monstertruck vielen vanmiddag zeker twee doden. Er zijn 25 mensen gewond geraakt, van wie 6 ernstig. Gezien hun toestand kan het dodental nog oplopen. De monstertruck vloog vanmiddag na een stunt uit de bocht en kwam in het publiek terecht. De bestuurder is aangehouden en wordt verhoord. In Frankrijk is president Hollande zijn meerderheid in de Senaat kwijtgeraakt. Bij de Senaatsverkiezingen behalden de conservatieven de meerderheid. Blijkt uit de voorlopige uitslagen. De oppositie kan nu alle wetsvoorstellen van de socialistische regering vertragen. De Franse Senaat wordt gekozen door lokale en regionale politici. Drugshandelaren stappen steeds vaker over op handel in namaakmedicijnen, meldt het programma Reporter Radio. De verkoop van netmedicijnen levert veel geld op... en wordt veel minder zwaar bestraft dan de handel in drugs. Patiënten die de vervalste middelen slikken lopen een groot risico... omdat er vaak geen of totaal andere werkzame stoffen in zitten. In Duitsland zijn zeker twee vluchtelingen mishandeld door beveiligers. Het gebeurde in asielcentra in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachten zijn vier particuliere beveiligers. Op beelden die ze zelf hebben gemaakt is onder meer te zien hoe een asielzoeker vastgebonden op de grond ligt, terwijl een beveiliger met zijn voet op de nek van de man staat. Een andere asielzoeker moest in zijn eigen braaksel liggen. Surinaamse media hebben een foto gepubliceerd... waarop koningin Maxima poseert met de vrouw van president Boutersen. Dat is opmerkelijk omdat Boutersen in Nederland bij Verstek is veroordeeld... tot elf jaar cel voor drugshandel. De foto van Maxima en de Surinaamse first lady... is gemaakt op een receptie in New York. Volgens de Rijksvoordelingsdienst was er geen sprake van een officieel onderhoud. Het weer vanavond en vannacht blijft te droog, minima rond de 12 graden. Morgen eerst geregeld zon, maar later kans op een bui. Het wordt ongeveer 22 graden. Dinsdag iets meer kans op een bui en een paar graden koeler. Dit was het week. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Doe gewoon eens wat eerst wat in je opkomt. En ik zal voor je binnen. Heeft u niet gezegd, maar dat zou je later. Ja. Uiteindelijk, uh, nou, examen, uh, ik heb uh, examen gedaan. Ik, ik had er zo'n hoofd Ik denk dit wordt niks. Ja. Dit is niks geworden, denk ik. Dat wordt denk ik herkans, ik moet het keer. Dus ik was in mijn woning en de mentor van mijn school kwam binnen met een roos en ik was gewoon geslaagd. Gefeliciteerd. Ja. ja, dat was een hele van heb van als ik dat, dat, dat verhaal ja. vertel. Omdat ik gewoon eigenlijk gewoon vier jaar, of één, één jaar lang in het vierde jaar, gewoon niet geen Duits heb gehad. Ja. En toch geslaagd ben. Gewoon Hoor omdat ik voor mijn Duits gewoon doe. Daar wil ik de Heer ook voor danken. Ja. En uh, ja, en, zo, zo dat, de, de tijd, en toen was de tijd van de Gretterbach voorbij. En uh, ja, zo, hm. doende, zo nou, heb ik op school gezeten. Dat was het taal van de Gretter. mag. ook, en, uh, ja, en uh, ik werd ook wel. Uh,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 En Jonathan, je zei net van, uh, dat ze je misschien als een leraar zagen. Waarom, denk je? Ja, ik was natuurlijk ouder. Ik was 17, of nee. 18. 17, 18 was ik. En, nee, vierde jaar was ik 18, toen ik geslagen was. Nee, ik was zelfs 19 toen ik geslagen was. ja. En de leerlingen dachten toch ja, het is toch wel redelijk oud is hij voor de, voor want ze denken dat ja, is een leraar denken ze, maar ook mijn postuur, mijn grote, ja. toen wel ik mijn baard, weet je wel, dan dachten ze wel dat ik, ja, dat ik een leraar was in plaats van dat ik een leerling daar was. stonden ze van te kijken. ze keken me een beetje naar me op, maar ze zag ook wel een beetje dat ik ook ja. ja, toch anders was dan anders eigenlijk. maar ja, dat maakt mij ja. niet uit. ik heb mijn examen ja. gehaald ja. en uh, ik ben er doorheen gekomen en uh, ja, waarom?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 je had het veel. Heel, als heel baby. veel. En normaal als dan oh, ja. als als een normaal middelkind zeg maar. En ja, later ook ja, eigenlijk een eh ja, een een noem je dat en uh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 Ik ja. ben er ook in therapie voor gegaan. Mm. En uh, dat hielp niet. Dus uiteindelijk, tot, ik ben op mijn zesde, e Wat ik nog wel wat wel ontroerde, weet ik nog wel. Op mijn vijfde, weet ik nog, zes jaar, was er een uh, vrouw. En die, die begeleidt aan mij, zeg maar. Mm. En uh, toen, als ik dat aan ja, het denken kan ik nog wel uh, snap En toen was echt die vrouw, een hele lieve vrouw, die vrouw Kager heet. Die was werkzaam in Haarlem. Mm. En die vrouw verongelukte op de snelweg in Frankrijk. Op weg naar haar vaders begrafenis.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 uiteindelijk ben ik Frankrijk ben ik nou in terecht gekomen. terechtgekomen. Daar heb ik dus dag, vanaf daar ging het de goede kant op. Dat was vanaf ja. mijn vanaf 11e tot en met mijn me 15e. Ja. Maar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 Maar uh, uh, uh, ja, dus dan ben ik daar geweest, zeg maar. In uh, we hadden het over over de ja, over hoe, ja, ja. Toen in de, Deventer, klopt. En in Deventer ben ik dus zeg maar. Uh, ging het hart zo goed dat ik een thuisplaatsing zou krijgen. Op een buitenschool, op een net als, zeg maar de school van de Gertenbach. zou ik zeg maar gegaan naar de naar een normale regulier onderwijs, maar dan op een dan e Dus niet op een zeventiende. Okay, ja. Nou, dat ging zo goed dat ik net voordat ik naar huis zou gaan. Ben ik helemaal ben ik helemaal doorgeschoten in was ik in de, de, de, de war geraakt. Dus ben ik de, de, de medicijnen waren ook gestopt. Ook in een soort psychose terechtgekomen. Ja.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 En we uh, gingen we bidden en we gingen alles gingen vertellen. Hij vertelde zeg maar mij hoe, hoe het zat het evangelie, weet je? En we gingen bidden. En eh uh, ja en eh uh...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 en, en mijn, vader, mijn vader was ijs aan het verkopen en ik uh, wou ja, niet dat ik daar stond te prediken ja kijk, ik heb, ik, eigenlijk, ik, uh, hij zegt je moet het niet doen, ik heb niet geluisterd eigenlijk, naar hem maar je staat in de Bijbel eigenlijk ook eigenlijk Gods woord is eigenlijk, staat wel eer, eer uw vader en moeder maar Gods woord is belangrijker dan het woord van de, van de ouders eigenlijk Dus ik heb, eigenlijk, dat heb ik in mijn hoofd gehad, dus ik denk toch En ja, ik heb toch dat gepredikt dat had ik achteraf misschien ook niet misschien eigenlijk wel niet kunnen doen maar ja, ik, uh, ik staat gezegd, wees niet bang om het woord te geven, het woord te breken te brengen. En, uh, en mensen filmen dat ook, jongeren, uh, ouderen filmen dat ook en dan uh, gaan ze dat terugkijken en dan, ja, wie, wie weet, dan hoop ik dan dat ze een droom krijgen of een visioen van Jezus of, of, of de heilige geest of, of, of wat dan ook of God ze aanraakt ofzo. En dat ze dan toch zeggen, hé, maar de jongen heeft toch niet voor niets gestaan. de jongen heeft het toch het evangelie gebracht. Nou, ja. en, en dan komen, en dan denken ze dat ook en dan, en dan weten ze toch dat, dat, dat die connectie dat ze dan de Jezus aannemen. En dan, ik, mijn hoop is dat die mensen tot bekering gaan komen, dat het, zoals ik ook tot bekering ben gekomen. Ja, want ik hoor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 En toen zei ik, dacht, ja, Willem, dat is net zo net zoals ik bijna ben nu. Zei ik. Grappig. <laughs> ja, nee, dat bedoel maar ik. Maar in het geloof leven ben je dan nog een beetje. In het geloof leven staan we groeien. Ja, En, en, en, en Willem zei dan. Ja, snel. Ja, nee, maar dat is, snel, want Willem zei al dat ik zie al sneller progressie in jou. Ja. Maar kijk, ik, hij zegt ook. Ik heb, jij hebt iemand nodig die jou begeleidt, zegt hij. en dat ben ik dan. Je hebt iemand nodig die jou uh, onderwijst ook en ook, uh, en ook uh, helpt, zeg maar ook. En, uh, om, om snel te groeien. Want ja, ik zie in jou een snelle progressie nou. Ja, dat heb ik nog nooit in 26 jaar tijd dat ik meega, in het christendom, heb ik dat nog nooit meegemaakt. En Dat heb ik gisteren gehoord in de bidstond van Theo, die ook gezegd heeft dat ik dat nog nooit heb meegemaakt. Ja. Is zo, die, zo, zo die effect. Zo, zo, zo, en meerdere mensen zeggen ook dat ik... Uh, mm. die, die, ja, die zeggen ook wel dat ik een, een vuurige... Uh, uh, ja, dat ik voor de toekomst straks dan, Maar Dat ik echt een prediker wil worden. Echt ook, op, op, ja. Voor meerdere mensen echt, dat staat de predik ook. Mm. En echt het woord van God ja. wil, uh, ja, wil, ja, wil uh, uitbreken.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 Voeding kan hij doorgeven aan andere mensen. Namelijk. Ja. En dat, dat, is, dat is belangrijk. Ja, dat kan dat ze samen gaan. Als een baby christen inderdaad voeding krijgt. En die gaat dan weer groeien in zijn geloofsleven. Ja, dat, dat heb jij dan ook als je het woord meer... Ja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 jullie ook zeg maar, ook, mij, ook, mij ook helpen erin en ook mij ook nou, en, en be bemoediging over uh, mij ook bemoedigen zeg maar ook en uh, jullie ja. ook voor jullie veel ook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 me señor Yes.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 So